is er nog één vraagje dat ik u zou willen stellen. Ik kan maar niet begrijpen waarom Dirk uw slipje in zijn attaché-case gestoken heeft. Of hebt u dat misschien zelf gedaan? Nee, commissaris. Hoe dronken ik ook was, dat zou ik nooit gedaan hebben. Ja, dan zal Dirk het wel zelf gedaan hebben. Hè? Uh, weet u soms of hij een speciale belangstelling had voor dameslipjes? Dirk, voor dameslipjes. Commissaris, Dirk was een homo. Dirk was een homo. En dat vertelt u me nu pas. Heeft dat dan belang, commissaris? We zijn in 2002, hè. Ik dacht dat het feit of iemand al dan niet homo is... al geen reden meer was om hem van iets te verdenken. Al wat kan helpen om ons een beeld te vormen van een slachtoffer... ...is voor ons per definitie belangrijk, mevrouw Simons. Ja, ja dat zal wel. Maar neem me niet kwalijk, hè. Maar de vooroordelen van sommige mensen kennen... Mevrouw Simons, let op uw woorden. U kent mij helemaal niet. En u hebt dan ook niet het recht om mij van vooroordelen te beschuldigen. Wat er ook van zei, ik noteer voor de tweede keer... dat u nogal gemakkelijk de waarheid omzeilt. En ik zal daar in het vervolg zeker rekening mee houden. <laughs> dat is volstrekt belachelijk. Hè? Een stuk minder dan u denkt, mevrouw Simons. Maar goed, u kan uw leven nog beteren. Vertel me eens wat voor relatie heeft uw baas met Roger Mensaert. Maar waarom vraagt u dat dan niet aan Christian zelf? Ik vraag het nu aan u, mevrouw Simons. Christian kent Mensaert zoals u hem kent. Ja, als een corrupte en doortrapte schuinsmarcheerder dus. Dat laat ik volledig aan uw appreciatie over. Onze firma krijgt regelmatig opdrachten van de overheid, ook hier in Brugge. En natuurlijk komen we daardoor al eens in contact met mensen als Roger Mensaert. U hebt dus op dit ogenblik een opdracht van de stad lopen. Heb ik dat gezegd? Ik heb Roger Mensaert gisteren nog in die cocktail-lounge... van het Crown Plaza Hotel zien zitten met uw baas. Maar dat was dan om een andere reden. Ik zou het niet weten. Ik bepaal Christian's agenda niet. En daarbij, wat voor belang heeft het? Als u een lijst wil van alle opdrachten waar we momenteel aan werken... dan kan u die zo krijgen, geen enkel probleem. Prima, maak u dan maar eens zo'n een lijst voor mij. En zet er ook maar de opdrachten van de voorbije twee, drie jaar op. Ik kom hem een deze dagen wel halen. Uh, ja, Bruino? Ja, ja, ik zit nog bij haar. Is het echt? En hoe heet dat spulzetje? Ja, ja, het is goed. Ik... Nee, nee, ik moet al die uitleg niet hebben. Bedankt dat je mij verwittigd hebt. Tot straks, ja. Wel, wel, mevrouw Simons. Wat zullen we nu hebben? Commissaris, ik moet hier een eind aan maken. Er wordt op mij gewacht. Ik, ik moet nu echt... Ja, ja, nog even geduld. Ik hoor hier juist dat er sporen van jaba gevonden zijn... in het bloed van meneer de Meijer. En nog een klein beetje ook. U weet wat Jabba is? Hm? Of verder nog, u weet dat Dirk de Meijer serieus verslaafd was. Och, dat is niet waar. Dirk was helemaal niet verslaafd. Nee, maar daarmee geeft u toch al toe dat hij op zijn minst een gebruiker was. Dus niet alleen hebt u ons verzwegen dat u bij hem geslapen had... Dat hij eigenlijk homo was, maar ook dat hij gisterochtend vlak voor zijn dood compleet onder de drug zat. Commissaris, ik zweer het u. Oké, okay, goed. Dirk gebruikte jaba. Hij snoof cocaïne. Dirk was een vrije, creatieve geest en hij had dat soort middelen nodig om zich te ontplooien. U moet niet zo naar mij kijken. Dat waren zijn eigen woorden. We hebben meer dan genoeg geprobeerd om hem te doen afkikken. Dus iedereen hier was ervan op de hoogte. Mevrouw Simons, waarom krijg ik dat nu pas te horen? Commissaris, wij zijn een groot internationaal bedrijf. Ja, ja, stop maar met die onzin. Ik hoop dat u beseft dat u nu vervolgd kan worden, hè? Op basis van wat, commissaris? In godsnaam, het was Dirk zijn leven. En hij heeft het geleefd zoals hij zelf wou. Nou, ja, nu is hij dood en klaar is, Kees. Zo gemakkelijk komt u er niet vanaf, hoor. Commissaris Dirk was een heel labiel iemand. Hij sukkelde van de ene depressie naar de andere. En of u het nu gelooft of niet, wij vinden het hier allemaal vreselijk dat hij nu dood is. Daar geloof ik geen barst van. Maar goed, ik zal het hier voorlopig maar bijhouden. Want u staat duidelijk te trappelen om te kunnen vertrekken. Dus ja, u bent toch niet van plan om het land te verlaten, hè? Want ik denk dat het beter is dat u voorlopig maar een beetje in de buurt blijft. Dat is in feite iets dat je moet smoeren, hè, commissaris. Het ja, ja, ja, ja. is een, een cocaïnederivaat, een soort van. Wacht, kijk, wat staat hier langs boven? Uh, Mitielampfamine. Het ja, is ja. een kristallachtig wit poeier, mofriet strafspulsen. Veel straffer dan gewone cocaïne. Hè. Ja, ja. Ja, als je daarvan pakt, hè, je begint te hallucineren, je begint levensgevaarlijke toer te je het gevoel dat je superman bent. Ja, ja, ja, ja, ja, ik kan ook lezen, hè, Bruno. Maar waarom heet dat hier uh, Jabba? Dat staat hier nergens. Ah, dat weet ik het niet zo, commissaris. Moet ik het een keer opzoeken op het internet? Nee, nee, doe dat thuis maar. Of vraag het eens aan uw Sven. Die weet dat misschien. Die studeert toch geneeskunde, hè? Ah, dat zijn gedachten. gedachte. Ah, Guido. Ja. Heeft André het al verteld, Pieter? Hm, duidelijk niet. Er zijn nauwelijks stukken te vinden van die NV-flip... in dat kantoor dat Van Dorpen Junior bij zijn ouders thuis had. Hoezo? Het meeste is al verhuisd. Naar Bernards en Paartas. Wat zegt jij daar? Wie heeft u dat verteld? dan Van Dorpet die was vrij content dat alles al weg was. Dat is Godverdekoe een vieze pruimus, amai. Maar ja, zei de reden, zei. Zij ze vertelde dat daar een vent zodanig achter de vrouwen zit... dat er allemaal niet meer kan schelen. Ze wil ze alleen maar opdoen wat er nog op te doen valt... en verder zei ze, après moi, le déluge. Zo zei ze dat in het Frans, Ja En wie werkt er allemaal voor die NV Flip? Ja, wel, dat is nog zoiets. Stel u maar niet te veel voor van die NV. Volgens mij was Flip eerder een soort éénmansbedrijf. Hij werkte misschien met freelancers of zo, maar ja... Dat zullen we moeten uitpluizen, hè. Heel die boel is daar dus weggehaald. Amper een halve dag nadat Flipje zijn nek is omgedraaid. Mm -hmm. Dat is ongelooflijk. En heb je Inge Salis nog gezien? Ah, oh, nee, commissaris. Oh, ja, ja, ja, maar ik moest dat nog vertellen. Inge Salis is van Luchten vertrokken naar Zwitserland. Op herstelverlof. Ah ja, om, om te bekomen van de emoties. Dat meent je niet? wie heeft haar dat toegestaan? Ah, Inge mocht van haar zuster Martine. Zij pakt de verantwoordelijkheid. Enfin, dat zei madame van Dorpen toch, hè? Ze mocht van Martine. Mm -hmm. Nu gaat Beekman wat meemaken, ze. Heb je hebt me nog altijd niet verteld waarom je me hier hebt uitgenodigd, zaak. Dat moet toch geen reden voor zijn, Roger? Mm -hmm. Ik ben dat ik een keer wat anders kan eten dan Ves. En zeker als hij een goed gezelschap is. <laughs> Allee, kom. Ho, ik zal toch maar nog langer ah, drinken. Mijn oh, ja. okay. leven kan het er wel niet meteen, maar uh, kom. <laughs> School. School. Is er al nieuws over die zaken van mijn zonen? Nee, dat kan niet uit. Het onderzoeken kan nog niet ver gevorderd zijn natuurlijk. Tomme Filip op die manier aan zijn einde komen. Ja, een triestige zaak. Ik zou niet in uw schoenen willen staan. Dat moet zwaar zijn voor u. Want uh, het werk moet voort. Ja, doorzettend wat. Mm -hmm. Het werk blijft niet liggen. Ja? Mm -hmm. Niet dat ik ooit veel had Filip wat dat betreft. Ik heb ook nooit een makkelijke vader geweest voor hem. Voor mij houdt het bedrijf boven alles. Mm -hmm. Maar ja, Roger, als op erop aankomt. Zijn ben een mens. Nou, maar je moet u tegenover mij niet verdedigen, Jacques. Ik weet dat je nu alle moeite doet om je verdriet onder controle te houden. En uh, als ik iets voor u kan doen, uh, dan moet u het maar vragen. Hè. Dat weet ik, bedankt. Roger, mm -hmm. wil je er alsjeblieft op letten dat uw rechercheurs, hoe moet ik dat zeggen, mm -hmm. voldoende discretie aan de dag leggen? Mm -hmm. De moord op mijn zoon moet natuurlijk hebben gelost. Waarom verstaan we niet verkeerd? Nee, nee, ik blijf daar dag na dag bij mijn mensen op druk, zaak. Ze weten ondertussen heel goed dat ik discretie hoog in het vaandel voer. Zeker als er eerbare burgers en ondernemers... zoals jij betrokken partij zijn. Voilà, bedankt dat je begrip hebt voor mijn situatie. Wat denkt, bestellen we nog een dessertje of een poescafé? -tje? Of gaan we hiernaast in de Koeiba een sigaartje roken en een Havana-club drinken? Dat is een goed idee. Ja. Rustig, ondermans, rustig. Nee. Op kern. Hey. Uh, Pieter, hou uw jas maar aan, he. je moet nog weg. Je moet nu toch niet gaan wandelen met een romp. Nee, nee, maar gij moet nu direct naar Cuyba. Cuyba? Ja. Dat Cubaans gedoe van de kathedraal, ja. Vergeet dat maar, daar hebben ze waarschijnlijk geen duw voor. Pieter Beekman zit daar op u te wachten. Hij ja. heeft daar een dinertje gehad met iemand en hij wil nu met u praten over die vingerafdrukken van hem. Ah, is het zover. Ja. Kom dan maar mee, Janneke. Want dat gaat vuurwerk geven, dat gaat je niet ja. willen missen. Moment. Kom op. Peter, een moment. Hij wil alleen met u praten. En pas op, hè? Puur informeel. Hè? Onder vrienden heeft hij gezegd. En ik heb moeite moeten doen om hem zo ver te krijgen, dus gedraag u een beetje. Oké? Okay?